Twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Tunesië is officieel de campagne begonnen... voor de eerste vrije verkiezingen van het land. Over drie weken wordt een grondwetgevende vergadering gekozen... die de voorwaarden voor een democratisch Tunesië moet gaan formuleren. In de steden hangen talloze posters met slogans en foto's van kandidaten. Er zijn naar schatting 11.000 mensen die een zetel willen bemachtigen. Onder het bewind van de verdreven president Ben Ali was er nauwelijks sprake van democratie. Veel politieke partijen waren verboden. Nu doen ruim 80 partijen mee aan de verkiezingen en mogen meer dan 7 miljoen inwoners stemmen. De opstand in de Arabische wereld begon in Tunesië. Na protesten van het volk vluchtte Ben Ali het land uit. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt alle Amerikanen voor wraakacties na de dood van Al-Qaeda-kopstuk Al-Aflaki. Het ministerie roept reizigers wereldwijd op om waakzaam te zijn. Al-Aflaki werd vrijdag in Jemen gedood bij een aanval met een onbemand vliegtuigje. Volgens Washington was hij een internationale terrorist die achter verschillende aanslagen op Amerikaanse doelen zat. Na de dood van Bin Laden moesten Amerikanen ook al waakzaam zijn. De waarschuwing van buitenlandse zaken aan Amerikaanse burgers blijft tot zeker eind november van kracht. De politie in Amsterdam is tevreden over de opbrengst van de wapeninleveractie. De afgelopen dag konden mensen hun wapens inleveren, inleveren zonder daarvoor een boete te krijgen. Op zeven grote politiebureaus in de stad kwamen in totaal 39 vuurwapens, 15 luchtdrukwapens en 15 steekwapens binnen. De vuurwapens waren vooral erfstukken uit de Tweede Wereldoorlog die door 70-plussers op de bureaus werden afgegeven. Het weer vannacht helder, maar ook kans op dichte mist, vooral in het westen koelt af naar een graad of 6. Overdag volop zon en temperaturen van 20 tot 24 graden. Dat zover weer het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. De A4 Amsterdam richting Delft. Tussen Zoeterwoude Dorp en Leidschendam staat 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. begint op je 25ste met een Quarter Life Crisis. Vlak daarna volgt dat dertigers dilemma. Vervolgens krijg je het veertigers vraagstuk. En als je geluk hebt, dan knalt daar nog een midlife crisis achteraan. Midlife crisis. Dat krijg je met al die verwachtingen over hoe het zou moeten gaan in je liefdesleven, in je seksleven en op het gebied van je carrière. Heel verwarrend. Daar hebben we het vannacht over. Verwachtingen en de biologische klok die die verwachtingen aanzwengelt. Arvid, Goedenacht. Hallo! Goeien. Arvid. Wat leuk dat jij belt. Ja hè? Ja, want wij kennen elkaar Arvid. Ik, ja, gooi, ja. ik gooi het gewoon eerlijk de eten in. Hartstikke leuk. Wij zijn collega's. Wat leuk dat je belt. Ja. Ik zat in de auto en ik hoorde het onderwerp en ik dacht ach, ik zit nog zo lang en het en, en, staat me aan, ik bel. Wat goed dat je belt. Maar wat ook een tof onderwerp dat je ook belt Arvid over de biologische klok als onderwerp. Ja. Er bellen sowieso veel mannen, hoor. We hebben heel veel mannelijke bellers gehad het eerste uur. Ik hoop, dames, dat jullie ook van je laten horen. Het is natuurlijk vooral, nou, niet vooral, maar het is ook een vrouwending. 0800-1121. Als je thuis zit te luisteren en je denkt... ja, ik ben zo iemand met een klapperende eierstok. En ik moet ook even iets zeggen. Maar ik vind het ook hartstikke leuk dat jij belt, Arvid. Vertel. Nou, kijk. Bij uh, mij ging het ongeveer zo, als wat jij nu de hele tijd omschrijft... Uh, ik had uh, precies hetzelfde probleem een beetje, ik dacht ook steeds, aan ja, kinderen, ik weet het niet zo heel goed, ik schuif het nog daar een beetje voor me uit. Mm -hmm. En uh, toen zat ik op een dag een keertje, dat we ook, uh, me, me, ook voor BM trouwens aan het werk waren, ze hadden met z'n allen in de auto. Uh, zaten daar gewoon, waarom weet ik niet, dan zaten we zaten erover te kletsen. En uh, toen zeiden ze allemaal tegen, ja, ja, maar ja, waarom zou je dat dan niet doen? En toen zei ik, ja... Ik ben een niet naartoe, dat mijn hele leven verandert, alles, ja. alles wordt anders, ik ja. weet het niet. Ja, moeilijk, moeilijk spannend, spannend, ja precies. En toen zei uh, die persoon tegen mij van ja, maar ja, je hebt dus nu een goede reden om het niet te doen, want je bent bang dat je leven verandert. En je vindt het allemaal heel spannend en eng. en je bent heel blij met hoe het nu is. Maar volgend jaar, als ik je dit zelf vraag, ga je een andere reden verzinnen. En een jaar daarop zie je weer een reden, ja, en zo doet het dus niks. En toen dacht ik, ja, daar, daar heeft die gozer eigenlijk gelijk in. En toen, op, vanaf het moment dat die jongen dat gezegd heeft. begon er bij mij inderdaad toch van binnen, maar vooral in mijn hoofd. door het ding te broeien. Dat ik, ja, ja, maar ik wil, ik wil eigenlijk echt heel graag kinderen. En, en sterker nog, als, als, als, die, als die er nu zouden komen, geloof ik dat dat heel erg tof zou vinden. Ja, ja, ja, ja. En toen kwam mijn vriendin en die zei: Ja, ja, ja. Uh, goh, zou je het leuk vinden? Toen heb ik, ja, ja, meteen. Ik vind het meteen leuk. En ik heb toch het gevoel. Dat, uh, dat dat toch een biologische klok is die ook bij jongens, die bij mannen ook zo werkt. Ook toch gaat tikken. Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Wat goed, uiteindelijk, uh, um, ik, jouw kinderen zijn wel eens meegewezen naar het werk. Hartstikke toffe kinderen. Twee ja. heb je er. Wat ja. is, maar wat is er nou uiteindelijk dan echt zo veranderd? Want dat heb ik ook. Ik wil ook heel graag kinderen, maar ik zit precies ook met die afweging. Ja, wanneer moet dat dan? En hè, hoe werkt dat? Ik zie het niet voor me. Ik zie, ik zie het al voor me, maar ik zie dan die combinatie niet zo voor me, weet je wel, met dat harde werken en ja. ja. Maar hoe, hoe is je leven dan uiteindelijk veranderd? Ja, je, je, je leven staat eigenlijk gewoon de eerste jaren nadat je, je, eerste, ja, nadat je kind geboren is eigenlijk helemaal in het teken van een kind. En je kan wel zeggen, je kan wel net doen alsof dat niet zo is. Maar dat, dat is gewoon niet waar. En er zijn. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen die, uh, zijn die daar minder last van hebben. Maar ook als man vind je het bijvoorbeeld. Ja, dan ga je op, op, op dan gaat je vrouw gaan bijvoorbeeld weer aan de werk. Ja. Yeah. En dan moet je kind naar de crash, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Dat klinkt heel surf, misschien wat ik nu ga zeggen. Maar dan sta je daar toch met zo'n. Zo'n bakje waar dan zo'n baby in ligt. En je denkt, ja, maar ik wil het maar niet. Ik wil, ik wil mijn kind daar niet aan brengen. En als je dat dan. Een, als je mij dat, dat gebeurde mij in ieder geval, als je mij dat een jaar ervoor had gezegd dat ik die, die gevoelens, dat ik dat zou krijgen, dan zou ik je voor gek verklaard hebben. Maar het, het lijkt dan een beetje alsof als je kind er helemaal ook is, dat het ook allemaal vanzelf gaat, op een bepaalde manier. Zo heb ik het, dat ik in ieder geval ervaren. Toch heel natuurlijk ofzo? Ja, eigenlijk wel. Er, er is wel een beetje stress natuurlijk, want je denkt, oh mijn god, wat moet zo'n kind allemaal en weet ik veel, de, uh, gedoe met gejank, dat je de hele tijd ligt te huilen, ah. dat je ze niet stil krijgt, wow. Wow. Dan, word je natuurlijk, dan word je natuurlijk echt helemaal de debuil van, maar op een gegeven moment dan heb je het in de gaten. Ah, dan heb, je, dan heb je het door. Dan heb je het door en dan weet je ook wat ze willen, terwijl ze helemaal niet kunnen praten, maar dan weet jij gewoon, oh er is dit of er is dat. Dus je krijgt en, en... er ook een bepaalde handigheid in. Heb je gemerkt ja. Arvid dat, uh, want jij, jij, jij werkt ook al jaren bij BNN, um, ja. Heeft, heeft je werker onder geleid, tussen haakjes? Ja, dat is een gevaarlijk punt. Uh, nou, ik hoop het eigenlijk niet, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb toch wel geprobeerd om, uh, uh, maar ja, ik, nou, ja, het kan wel zijn dat je inzet anders wordt. Of nee, niet je inzet, maar je inzetbaarheid moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja, Kijk ja, ja, jij zit nu s'nachts uh, uh, op te presteren. Ik zit s'nachts in de auto omdat ik iets gedaan heb uh, diep in de nacht, zou ik maar zeggen. En, ja, <laughs> dat klinkt en, wel een bent... beetje spannend hoor, als je dat zo zegt. Ik heb diep in de nacht iets gedaan. Nou ja. Dat klinkt... Goed, we laten <laughs> dat we laten even cool. in het midden wat je dan hebt gedaan. Ja, nee, dat klopt. Maar het beste vertellen. ik heb met mijn bandje erg gespeeld. Maar ja, ja uh, je moet wel, uh, je moet het wel, ja, als je samen bent met iemand die je dan die kinderen hebt, moet je wel dingen voor elkaar over hebben. Ja, zodat je ook samen dingen kan doen. En ook ja, de dingen die voor jou belangrijk zijn kan blijven doen. Dus dus, je maar, je hebt dan... noemt, ja, maar je noemt mij als voorbeeld zo van, jij zit nu in de nacht en te maken, dat kan dus niet meer. Zeg maar? Nee, nou, dan ik... moet je gewoon zorgen dat je. Ja, nou ja, als je, kijk, als je. Ja, dan moet ik. Dan ga ik als je borstvoeding geeft, dan kan dat eventueel ingewikkeld zijn. Maar dan neem je dat kind gewoon mee en dan zit je dat gewoon in de ruimte naast waar je zit. En dan hou je het een beetje in de spiezen. Zo zou het zelfs kunnen gaan. Oké. Okay. Maar, maar ja, als, jij, een, een, als je een leuke kerel hebt die, nou uh, ja, die wel straks voor je kind wil zorgen, Oké, daar met gerust, kun je daar eens met een gerust hart gaan zitten? Nou, te, dat we, is wel een voorwaarde. Ja, maar dan ga ik nu even mijn vriend sms'en. Even dit soort, een kleine samenvatting uh, op de sms-kanalen van wat jij hier voorstelt. Van, Luister, ik wil graag mijn radio-show blijven doen. Laten we een ja. baby nemen, maar dan moet jij, s nachts moet jij het voor je rekening nemen. Ja. Laat ik je straks wel weten wat hij daarop, reed, wat hij daarop zei. Maar, ja, dat hoor ik graag. Arvid, <laughs> <laughs> dankjewel voor het bellen en dankjewel voor het delen van je verhaal. Oké. Okay. Dat klinkt Doe heel prachtig. Dankjewel, Delaar. Radio 111, lust. Ja, er zijn artiesten die die kinderwens in één keer... een beetje extra kunnen doen op laaien. Lenny Kravitz. I would love to have a baby with you, Lenny. Met zijn nummer stand. Goed, over die kinderwens wordt ook gepraat in Boyd's Bar, mijn collega's. En uh, volgens mij heeft niemand daar nog kinderen. Maar heeft iedereen wel een mening over kinderen? Boys Bar. Ik heb een hele ouderwetse mening daarover. Ik vind dat kinderen gewoon, gewoon, gewoon bij een vader en een moeder moeten zijn. Ja, maar, bijvoorbeeld, uh, maar hoezo dat? Nou ja, ja, gewoon. Ik, ja, ben ik. Maar misschien is het ook wel een soort gemakzucht... om dat te roepen dat ik... Dat ik um... dus Wil je je levensstijl niet aanpassen? Nee, ja, ook. ook, ook. En ik, ik... Weet je, ik, ik zie dat gewoon helemaal niet gebeuren. Ik heb een, heleboel, een hele lieve vriend... maar we hebben al zo, zo vaak ruzie over een hond. <lacht> laat, laat, staan, oh, ja. laat staan dat, dat we het met een kind... Nee. En nee. als je, als je dan, dan... En ik vind het ook... Ik vind echt dat een kind recht heeft op een vader en een moeder. En natuurlijk heeft een kind. Biologisch bedoel je dan. Nou ja. Waarom ben je anders tegen? Oh, dat jij adopteert. Ja, les. Was laat gisteren zeker. Nee, ja, nee, ja. En misschien. Misschien kan ik ze ook niet eens heel erg goed onderbouwen, maar. Ja. Nee, ik snap je bedoel. Ja, ik snap En ik vind het ook prima dat mensen het wel doen, maar. Het not my kop of tuur gewoon. En je vriend? Ja, die hoeft altijd zelf een kind nemen. Het ja, is geen teddybier die je aanschaft. Je nee, hebt echt ja. geen flauw idee wat dat inhoudt. Maar het is niet, want je hebt bij vrouwen dus die klapperende eierstokken. Op een gegeven moment schijnt dat dan dus echt onhoudbaar te worden. Dan moet je een kind en dan wordt de wens zo groot... dat je leest van, van die verhalen van vrouwen die echt tot in extreme gaan... om dan een kind ja. te krijgen. Dat werkt bij mannen dus anders? Heb je niet dat gevoel van of je vrienden? Nou, van, of... ik realiseer me wel dat, dat, dat naarmate ik ouder ben, wordt en ben, uh, ik op een gegeven moment... Uh, high back, Roddy. Ja. Dat, uh, dat er een soort gevoel is van... jeetje, ja, ja, ja. Dus, dus op een gegeven moment houdt het voor mij op... en dan houdt het... mijn lijntje houdt op. Ja. ja. En dat is, dat is... ik heb dan genoeg lijntjes uh, weggewerkt, maar het, ja. het, het, mijn levenslijntje houdt wel op. En, ja. en, en het enige wat ik, wat ik kan nalaten... Dat is, dat is met wie ik ben... of wat ik voor de, voor de wereld betekend heb... of voor, de, voor mijn omgeving betekend heb. Dat is natuurlijk heel veel. Maar <tiedacht> um, uh, niet in levende lijven laat ik een kind achter. En misschien is dat ook wel goed. Misschien is, uh, is een kopie van mij... Het uh... zou te veel zijn voor deze wereld. Ja. Dat is <tiedacht> nog... Het is wel liefde. Nog meer liefde. Ja. Het ja. wordt heel ingewikkeld. Ja, dus dan tikt die biologische klok toch iets minder hard. Nee, die tikt echt mee. bij mij helemaal niet. Uh, nee. nee. Nou, ik ben nu 27 over 5 is ik best wel kinderen willen hebben. Ja, ik ook wel, ja. Een of zout. Bevinden. Met het meisje met wie je vanmorgen wakker werd. Bijvoorbeeld of in, nou ja, net niet? Ja, maar zo. Weken. Nee, nee, nee, maar niet zo, gewoon zo. Nee, ik denk niet dat ik over vijf jaar echt gewoon een kind wil hebben, maar ik heb geen zin om op mijn veertig nog vader te worden. Of Zoals Rob Tonij. Bijvoorbeeld. 62, ja. toch? Nee, 69. Ja, oh ja. Bizar. Dan gaat het, dan op je sterfbed, en is je, ja. je, je zo'n 15 of zo. Dat kan... Nou, dan mag die hopen. Nou ja, ik vind niet dat je mag dat, dat nee, ik vind Het is ja, denk ik ook leuk. Dus als je nog een beetje soort van fit bent, is het juist leuk om misschien met je kinderen met je zoon te voetballen of met je dochter iets anders te doen, sportiefs of zo. Zeg je maar, dat je toch leuke dingen nog kan doen? Ja, er nou. zijn ook wel voordelen aan oudere ouders hebben hoor. Een vriendin van mij die heeft best wel wat oudere ouders gehad altijd. En die zei: Ik vond het ook wel relaxed. Ze waren gewoon uh, wat wijzer en wat rustiger. Ja, en wat, nee, dat heb uh, ik ook wel. Maar ze is 69 natuurlijk wel een extreme, maar ik ben ook altijd wel heel erg voor het... Uh Nee, maar Live dat is ook weer leuk, life. denk ik, als jij, zeg maar, een hele jong aan kinderen begint. Dat zij ook dan weer aan kinderen beginnen, dat je nog meemaakt, eventueel. Ja. Dat je met oh, z'n tweeën een pilletje uh, kan slikken. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. ja, dat, dat, dat lijkt me fantastisch. Ja. Nee, nou, wat je... wel lekker is, als je vroeg kinderen neemt, dat je dan ook vroeg klaar bent weer. Ja. Dus dan kan je ja. het eind van de ja, lekker, lekker beginnen aan je, je tweede je jeugd, toch? Ja, we ja. die motor aangeschoven. Maar dan heb je wel ja. belangrijke jaren gemist. ja. Maar ja, je bent ook sterk natuurlijk dan, hè? dus dan kan je dat wel aan een beetje. Nou, hè? ik had ze niet op willen geven. Nee. nee. <laughs> het rappe tempo waarin jij leeft. Ja. Ja, les. Dat rappe tempo. Komt even iets heel interessants voorbij. Is dat inderdaad super asociaal en nat dan? Om op hele oude leeftijd. Dus, dus eigenlijk al richting de 40 en in het geval waarop de nice 69. 96. 69, om uh, dan nog eens te proberen om kinderen te krijgen. Het kan wel, hè? Technisch. Technisch kan het. Wat vind je ervan? SMS het me 09, nee, sorry, ik zeg het verkeerd, 9090. SMS naar 9090, je mening. En doe dan eerst lust, spatie en wat je ervan vindt. Is het ASO? Of is het eigenlijk echt iets van deze tijd? We worden ook ouder. Is het ook oké okay om die kinderwensen naar achter in de veertig en eroverheen te schuiven? Ben er ontzettend benieuwd naar. Zal ik het eens vragen aan Tom Gorny? Lust, liefde, relaties en seks. Nu krijg ik afgelopen week van een van de producers van deze show, Angelique, een dvd. En ze zei, ik heb echt een superleuke serie voor je, die moet je even kijken. Single Ladies, dat is zeg maar het vervolg op Sex en the City. Dus ik dat kijken, ik dat in dvd gestopt, uh, nou ja, gisteravond. En dat gaat dus over drie single ladies, mooie knappe vrouwen die in Atlanta wonen. Die allemaal op zoek zijn naar de liefde. En... Bij de ene is de zoektocht wat, wat, wat zwaarder en wat heftiger dan bij de andere. Want ze komen allemaal op dat punt dat die biologische klok maar blijft tikken. En als ze dat plaatje willen van en die carrière... en die ontzettend leuke man en die baby misschien wel... dan moet er haast gemaakt worden. Nou ja, en die haast die gemaakt wordt, dat is niet alleen voor vrouwen een probleem... maar ook voor sommige mannen. Tom Gornie, goedenacht. Hi, hey, goedendacht Rijda. Tom, jij uh, um, verdient het brood op de plank met het helpen van mannen... Die uh, in hun kracht moeten komen te staan en die vrouwen moeten versieren. Toch? Daar, uh, onder andere, absoluut. Onder ja. andere, jij managt mannen daarin. Uh, ik, ik, ik help ze hun doelen te bereiken daarin. Ja, ja. Oké, okay. wat zeg jij tegen mannen die uh, moeten gaan daten met vrouwen, waarvan de biologische klok all over the place is? Weet je wat de grap is? Uh, dat is ook eigenlijk een beetje oneerlijk, hè? Door, door moeder natuur uh, gedaan. Je ja, had het over seks in de city, daar had het ook al over. Je hebt natuurlijk de, de mid-30. Power switch. Ik weet niet hoe, hoe ze het bij Sex in the City noemen, maar volgens mij was het zoiets. De mid-30 um, Power switch? Wat is dat? Ja, exact, exact. Kijk, um, in het begin, kijk, de, de, de, als, je, als je kijkt naar de seizoenen in het leven van vrouwen, zijn die anders ingedeeld bij, bij, bij mannen. Uh, vrouwen gaan veel eerder in, in, in, in de lente, en in de zomer van hun leven. Dus op een veel jongere leeftijd uh, pieken vrouwen wat betreft uh, seksuele aantrekkelijkheid. Aantrekkelijkheid, en, maar, zeg jij? Aantrekkelijkheid, precies, voor, voor, voor het andere geslacht. En als je kijkt naar vrouwen van 30, dat um, zijn natuurlijk nog steeds heerlijke, fantastische vrouwen. Ik kan zeggen: vrouwen. ik ben bijna 30. Ik Laten we wel zijn. Maar als je kijkt naar voortplanting en aantrekkelijkheid. Zijn ze dan eigenlijk al over hun piek, als we heel eerlijk zijn? Pijnlijk oh. om te zeggen, bij jou is het niet zo zo eruit. <lacht> bij mij handen... is het dus ook zo, Tom. Laten oh, we elkaar yeah. geen mietje noemen. Hoezo ben ik al over mijn piek heen? Ik sta Kijk, aan het begin van mijn leven voor mijn gevoel. Maar, maar dat is het punt, dat, dat, dat is het dubbel aan onze samenleving. Kijk, aan de ene kant moet je carrière maken en moet je, moet je op je eigen leven staan. En, en, en dat begint pas rond je dertigste, vijfendertigste. Als je op je vijfendertigste kinderen wil krijgen, dan ben je al eigenlijk stiekem te laat. Oké, okay, maar wat en doet als... dit, dit, dit besef, want ik moet een beetje huilen hoor. En ik ga ook vragen of ze een whisky voor me inschenken hier. Wat was... doet dit besef dan met, met, met het datingcircuit? Kijk, dit is een van de redenen, naar, naar, mijn, naar mijn bescheiden mening, dat een hele hoop vrouwen gewoon problemen hebben. Die zijn dan tot een dertigste, zijn ze de bezig met hun carrière te maken, of tot hun e Op een gegeven moment. Dus, dat is gewoon, gaat het gewoon rinkelen? Gaan vrouwen om hun heen een kind, kindje krijgen? Dat er weer voor, door allerlei pheromonen die baby's afscheiden, er weer voor zorgt dat zij ook behoefte krijgen aan kinderen. Bij mensen zijn een, zijn een rare, uh, raar soort. Uh. En um, dan denk ik, ah shit, ik moet ook kinderen krijgen. Ik wil ook kinderen krijgen. Dat is een hele, een hele sterke behoefte en drang die ze dan krijgen. Maar uh, ja, dan, dan, vind dan die vent. En dan is het niet meer, ik zoek op een, een leuke jongen met wie ik een relatie kan opbouwen en, en waar hij iets leuks mee kan gaan worden, het is een, hij moet de vader van mijn kinderen zijn, hij moet perfect zijn. Dus er komt enorm veel druk op, op de dame zelf. Maar ze legt ook de lat idioot hoog op alle mannen die ze tegenkomt. En dan krijg je dus zo'n generatie vrouwen die hun ejzelletjes moeten gaan laten invriezen, omdat ze niemand kunnen vinden. Oké, okay, nu zit ik naar je te luisteren. En ik, um, ik weet niet of bij mij de biologische klok al ontzettend tikt. Ik voel wel, en dat is echt zo, dat als ik mm. met mijn vriend uh, op zaterdag super burgerlijk aan boodschappen ben, aan boodschappen doen, dat ik denk. Hey, leuke baby's. Maar ik kijk yeah. ook als ik Donald Trump dan even laat op tv zie... denk ik ook, hele leuke carrière. Dus dat zit nog enigszins in een soort balans. Yeah. Maar ik heb wel vriendinnen die echt precies dit hebben wat jij zegt. Yeah. Die hebben die hele carrière zo gepland. Die hebben een mooi koophuis. Die zijn helemaal settled. En nu dan die man. Die man. En daar staat echt, daar staat echt best wel veel druk op. Yeah. Hoe, hoe begeleid jij mannen die, uh, die dat soort vrouwen tegenkomen? In dating uh, life. En, en, en dan krijgen we weer de, de, de oneerlijkheid wat dat betreft dat betreft daten en mannen. Kijk, voor een man van zeg 35 geen enkel probleem om een vrouw van 25 te vinden. Want 35 nee, is hij gegroeid, is hij, is, hij, is hij echt een man geworden, laten we het hopen, op zijn 35e. Heeft hij, heeft hij gewoon een fatsoenlijke uh, carrière van de mens waarop hij het gezin kan onderhouden? Is hij, is hij gerijpt en charismatisch geworden? Dus nou, hij niet een... iedereen hoor. Niet, okay, niet iedereen, niet iedereen, dat maar... De meeste mannen ontwikkelen zich, uh, worden aantrekkelijker, uh, rijpen. En hij heeft een veel bredere pool waaruit hij kan kiezen. Terwijl een vrouw van 50, uh, er zijn echt heel weinig mannen van 25 die denken... ...laat ik met een vrouw van 35 die ook nog eens nu kinderen wil gaan krijgen. O, waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Dus mannen zijn niet gebonden aan een, een specifieke leeftijd. Dat zie je ook bij mannen die, die aan het beleg beginnen en die op een 40 verscheiden. Ja, die, die, die nemen gewoon een, een vrouw van... Eind 20, begin 30. Ik kunnen gewoon voor de tweede keer op. Akken. Nou, Eind Rob de Nijs. 30. Rob de Nijs die kruipt tegen de 80 gaan en die wordt weer varen. Dus het is ook niet eerlijk. Het is ook biologisch gezien. zit daar, zit daar ook een soort. ik noem het dan maar oneerlijkheid. Maar ja, dat, maar dat, dat, dat, dat, absoluut. En in onze samenleving uh, worden, we, worden vrouwen gedwongen te handelen als mannen. En die om een van andere duidelijke redenen moeten carrière heel belangrijk zijn. Terwijl persoonlijk, en misschien ben ik daar klaar uh, in. Maar ik denk. Enige plek waar je onvervangbaar bent en waar je echt, echt ook een heel groot terug vindt, is in je gezin. En, oh. en dat komt bij de meeste mensen op de tweede plaats. En dan krijg je dit soort scenario's. Oké, okay, dan wil ik meteen de ether inslingeren het volgende. Mm? Uh, jij uh, zegt. Um... De vrouw is in het gezin onvervangbaar. Ik ben van de generatie, generatie I, bijna 30, die zegt: Je, je kan het allemaal hebben. Je kan en die carrière en het gezin. Jij zegt onzin. Oké. Okay. Ik wil vragen aan. Alle lieve luisteraars, je bent aan het meeluisteren. Je vindt er iets van. Sta je inderdaad aan mijn kant? Heel kinderachtig. Ah. En vind je ook dat het allebei moet kunnen? Zo zijn we opgevoed door onze ouders. Of heeft Tom gelijk, er is maar één plek waar we onvervangbaar zijn... bij vrouwen in het gezin. 0800... Mensen, is niet, niet, niet alleen vrouwen. De Mensen, oké. Okay. 0800 1121, als je me wilt bellen. Je mag me natuurlijk ook mailen naar lust.bnn.nl. Maar je mag me ook sms'en. Sms dan naar lust. spatie. En dan je mening. En dat mag naar 90-90. Dus lust, spatie, je verhaal naar 90-90. Tom, je breekt mijn hart. Maar ja, dat doe je wel vaker. That's me. <laughs> ik bel je snel weer. Want dat doe ik dan wel weer vaker ook. Wat een patroon. Daar, daar, daar wacht ik dan weer op. Nou, precies. We hebben een abusive relationship, maar wat werkt die goed? Goeiedag, Tom. <laughs> Doei. Je gelooft toch niet dat deze chick 15 jaren jong is. 15 lentes jong. Diane Bramfield hoorde je is ontdekt door de inmiddels overleden Amy Winehouse. We gaan haar nog veel vaker draaien. Zowel Amy als die Diane die je net hoorde hier in de show. Goed, net gesproken met Tom Gorny, die mij uitlegde dat nee, je kan het niet allemaal tegelijk hebben. En die prachtige relatie en dat fijne zin. Nou, daar wordt dan natuurlijk ontzettend veel gereageerd op de sms... Uh, hoi, waar heb je die gast opgeduikeld? De middeleeuwen, vraagteken. Dat gaat dus over jou, Tom Gorni, dat je het even weet. Maar ook iemand anders die het er compleet mee eens is. Mee eens is. Inderdaad, waarom willen vrouwen nou en zo nodig een carrière en zo nodig een gezin? Kies gewoon beter voor iedereen. Voor de rest krijg ik nog even, en dat, slaat op, uh, dat sloeg op Boyd's Bar... het gesprek dat we in Boyd's Bar hadden over... wanneer wordt het ASO qua leeftijd als je dan nog kinderen wil? Stuurt een meisje... mijn opa van 72 heeft twee kinderen van drie en één jaar. Dat is pas ASO. Eddie die stuurt. Nou, ik vind dat je als vrouw zelf moet weten wanneer je voor de kinderen gaat. En als stel, dan beslis je dat samen. Ook nog een smsje. Al dat gelul. Het komt zoals het komt. Je mag blij zijn als je in blijde verwachting raakt. Ik heb zelf een zoontje van 2,5 en ik heb het gevoel dat. of ik heb nu een gevoel wat ik nooit eerder heb gehad. Dank voor het smsen, Jan. Al dat gepraat over die biologische klok. Ik word er stil van, maar dat kan helemaal niet, want tot 4 uur vannacht hebben we het daarover. Die klok en die verwachtingen die daarbij horen. Ik dacht, ik kan wel met allemaal mensen praten. Met Tom Goornie van Masterfluit. Maar ik moet gewoon ook met de gynaecoloog praten. Die mij kan uitleggen hoe lang ik nog heb. Radio 1. 1. 1. Lust. Vannacht in... Lust hebben we het over de biologische klok en de verwachtingen die daarbij horen. En uh, ik ben zelf 29, bijna 30, bijna 30, ik hoor het mijn moeder zeggen. En als je dan bijna 30 bent, dan moet je allemaal belangrijke keuzes maken in je leven. Namelijk, je hebt al die jaren hard gewerkt, of ik dan, aan mijn carrière... En wanneer moeten dan die baby's? Dan heb je die leuke relaties en dan moeten er ook een beetje baby's komen. Dat vinden papa en mama vinden dat leuk, want die willen graag grootouders worden. Dat is zelf de ultieme verrijking van je leven, als ik al mijn vriendinnen met kinderen mag geloven. En dat stiekem geloof ik daar ook wel in. Maar wanneer moet je nou kinderen krijgen? En hoe lang kan het lichaam dat nog aan, die kinderen krijgen? goeie goedenacht. Hallo. Hi, jij bent gynaecoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat klopt. Wanneer moet ik zwanger worden, Mayon? Ja, het is een hele lastige vraag inderdaad. Um, als je het puur biologisch, uh, medisch bekijkt... dan uh, zou je daar inderdaad niet heel veel tot na je dertigste mee moeten wachten... als je het zo optimaal mogelijk wil doen. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom kan je niet nou, tot na je dertigste wachten? Er zijn eigenlijk een heel aantal aspecten die daarvan belangrijk zijn. Want je, um, je moet denken aan het zwanger worden, het zwanger blijven... en dan uiteindelijk de uitkomst zeg maar, van de zwangerschap. En het voornaamste... Probleem zit hem eigenlijk in het zwanger worden. Dat Eigenlijk vanaf je dertigste al de kans gewoon per maand dat je, hè, dat je zwanger kan worden... die neemt vanaf je dertigste al iets af. Per dus maand? Dat je... Dus elke maand heb je, je minder als je kans? Kijkt... Nee, nee, nee. Als je kijkt naar... Hè, van als, je, als je onder de dertig bent, dan is uh, per maand de kans dat je zwanger wordt... Is iets van 15 tot 20 procent. Maar als je ouder wordt, dan wordt die hè, de, de, de, de kans uh, om zwanger te worden per maand, hè, die, die neemt dat af. Oh. Dus je moet dat zo interpreteren dat als jij uh, uh, op je, op je 25 ste zegt van nou ik zou nu graag zwanger willen worden, dat je nou gemiddeld heel veel sneller zwanger bent dan als jij dat op je 35 ste wil. Dan is de kans dat het veel langer gaat duren, veel groter. Zijn er nog andere nadelen uh, uh, aan zwanger worden na je 30 behalve dat het misschien langer duurt? Ja, ja, absoluut. De, de, dus hè, dat het langer duurt het maakt dus ook de kans dat het helemaal niet gaat lukken groter. Maar wat ook nog een probleem is, is dat de kans op miskramen veel groter is. En uh, die is, uh, nou ja, op 30 jaar gelegenheid is dat iets van 10%. Dat is ook nog best wel veel hoor. Veel mensen yes, weten dat eigenlijk niet yeah. zo goed. Maar als je uh, tegen de 40 aan uh, loopt, dan wordt die toch echt al wel meer dan 20% dat er een miskaam komt. Dus dat is ook wel echt iets om, uh, om rekening mee te houden. En dat miskraamrisico hangt een beetje samen ook met afwijkingen van de chromosomen. Iedereen kent wel de, uh, het syndroom van Down. Dat is eigenlijk een chromosoom uh, wat dan te veel in alle cellen zit. Dus als je eigenlijk heel kort door de bocht, als je uh, op oudere leeftijd zwanger wordt, grotere kans op een kindje met het syndroom van Down. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat is heel sterk aan de leeftijd gerelateerd. Ja, en dan krijg je nog allerlei... Als je dan eenmaal zwanger bent en geen miskaam hebt gekregen... dan eh, in de zwangerschap zelf zijn er toch ook wel wat meer risico's. Um, vooral is de kans op bloeddrukproblemen in de zwangerschap wat groter. De kans op zwaarschap suikerziekte. Dat is, he, dat die, die kansen zijn allemaal wat groter... omdat toch het lichaam helemaal... ja, ja wat he, toch, toch wat ouder is. Dus wat minder goed met de, de zware belasting... die een zwangerschap toch voor een lichaam is. Daar wat minder goed mee mee om kan gaan. Weet dat je wat ik, ik er zo niet... moeilijk aan vind, Marion? Want ik zit te luisteren best wel met open mond. En enerzijds zeg jij, um, vanaf je dertigste is het lichaam er weer minder goed, laten we zeggen, bestand tegen om zwanger te worden. Maar sociaal en carrière technisch is het weer heel logisch dat je zegt, nou weet je, ga eerst maar wat opbouwen en dan na je dertigste dan heb je een carrière opgebouwd of een stukje daarvan. En dan kan je pas die pauze nemen. Het is een soort dilemma waar nou ja, veel vrouwen tegenaan lopen, ja. toch? Ja. En vanaf het dertigste, dat de, de vruchtbaarheid, dat is wel goed bekend. Echt, echt dingen verder qua miskramen, risico op syndroom van Down, risico's in de zwangerschap. Daar zeggen we meestal pas vanaf iets van 35 dat die risico's wat groter worden. Maar ook dan is natuurlijk de kans dat je gewoon een gezond kindje krijgt, heel veel groter dan de kans dat dat, dat, dat niet zo is. Okay. Maar het is denk ik wel goed dat mensen dat beseffen dat, um, ja, dat, je, dat, dat het hè, ook al voor je veertigste, zeg maar, ja, toch wat, wat, wat meer risico's al, al komen. En dat je dat hè, wel kan uitstellen. En daar hebben mensen over het algemeen natuurlijk heel goede redenen voor. Maar het is denk ik wel goed dat ze dat bewust doen. Nou ja, dat je weet wat in de weegschaal ligt, zeg maar. Ja, precies. Want het komt wel eens voor dat mensen toch op hun 39- dan komen. En dat lukte allemaal niet zo goed. En dat, uh, ja, dat mensen eigenlijk dan zeggen, ja, ik, goh, ik wist dat eigenlijk helemaal niet ja. zo. Nou ja, ik okay. moet je vertellen dat veel van de dingen die je vertelt, me wel logisch in de oren klinken, maar helemaal ja. niet als parate kennis in mijn brein rondzwerven. Nee. Nee, nee. nee, precies. Nee. Laten we zeggen dat we in on-demand tijden leven. Als je, je, hoeft, als je de wereld door wil kijken niet naar huis te gaan... je kan dat gewoon op uitzending gemist terugkijken. Alles is on-demand. Mm -hmm. Komt er ook een fase dat wij uh, on-demand als vrouwen kinderen kunnen krijgen? Dat er allerlei technieken worden ontwikkeld... Mm -hmm. waardoor het in één keer uh, nog een heel stuk vooruit te schuiven is? On-demand. Ik denk eigenlijk dat dat niet zo is. Er zijn natuurlijk nu allerlei dingen hè, aan de gang over het invriezen van, van eicellen ja, en dat soort dingen, maar echt veroudering kunnen wij nog niet tegengaan. Ook het veroudering van, gewoon van je bloedvaten die ook weer met de, hè, met, de, met, de, met de placenten, met de moederkoek te maken hebben en ook met, wie, met, met, met, um, hè, met de gezonde zwangerschap hebben, daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. En uh, wat denk ik ook goed is om te zeggen, je kan natuurlijk IVF doen. En veel mensen denken, nou, hè, dan, dan kan ik toch up. altijd nog ja. IVF doen. Maar de, je slagingskansen bij IVF nemen toch ook heel dramatisch met mijn leeftijd. Uh, dus er is van alles en nog wat wel mogelijk. Maar ook, dat die leeftijd blijft een rol spelen. Die kan je ook met echt niet uitvlakken. En ik zie nog niet iets gebeuren dat je dat, dat hele effect van die leeftijd weg kan halen. Nee, dat denk ik niet. Afgezien natuurlijk van of het sociaal gezien wenselijk is. Maar dat is weer een hele andere vraag. Ja, maar dat praat. is een ethische de, de, de nee, ja, de de discussie. Uh, nee, ja. is nee, maar, wat... Niet dat het, dat het medisch gezien gaat gebeuren. Er gebeurt van alles en nog wat en er wordt wel steeds meer mogelijk. Maar ik denk dat het, uh, dat, dat allemaal uh, nou ja, kleine factoren zijn, zeg maar. Wow. Marion, wat fijn ja. dat we je even mochten bellen. Nou, graag gedaan. Marion, dankjewel. je wel. Oké, dag. Ja, praat met me mee. Help me. Geef me advies. Wanneer moet je nou kiezen voor die kinderen? Is dat inderdaad omdat je voelt dat je lichaam steeds ouder wordt... en dat je denkt, ja, om optimaal en op ze alle gezond zijn kind te kunnen krijgen. Is dit het juiste moment? Of moet je inderdaad dat hele sociale aspect mee laten wegen? En moet je eerst gaan voor die carrière? En daarna pas kinderen? Of kan het allemaal tegelijk? Kan je het inderdaad allemaal hebben? Ik, ik weet het niet. Ik hoop dat jij het wel weet. Vertel me. Vertel me hoe jij het hebt gedaan. 0800-1121. En vertel me dan ook hoe ik het zou moeten doen. 0800-1121. Since the first day we walked the earth It's time to read the final woman's worth Where there's love We don't know what we're capable of Watch my mother as a little girl He's big hair the weight of the world that least I Knew for me she'd always try In these footsteps out. know just where we are, and that's why a woman's not afraid to cry, not afraid to cry, and again we're not scared to fight, never scared to do a try, no fear, we're the earth and the water and the air, with the flow of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 Sabrina Stark, met haar ode aan de vrouw. Ik heb een aantal mailtjes binnengekregen. Ik vind de vraag of je niet te oud bent om kinderen te krijgen... veel minder belangrijk dan de vraag of je als ouders... überhaupt wel geschikt bent om kinderen op te voeden. Die laatste vraag mag, mag veel vaker gesteld worden. Groet, Hans de Jong. En ik heb er nog eentje van Yvonne Hagenaars. Uh, zij is, uh, heeft drie mensen om zich heen sinds haar 35ste. Al 14 jaar gescheiden, altijd fulltime banen gaat. Fractievoorzitter, dus veel avonden weg. Maar de kinderen zijn het beste wat haar ooit gegeven overkomen is. Ze zijn meestal gelukkig en het zijn hele mooie mensen. Ik ben zeer gelukkig met ze. Zij uh, stuurt rijden. Ik luister vaak en met veel plezier. De vraag of de voortplanting... Uh, uh, met betrekking tot de vraag over de voortplanting... Volgens mij is uh, er meer dan de vraag of je er biologisch aan toe bent. Namelijk de vraag of je... Ben je bereid een wild vreemde op je achterbank van je auto mee te nemen? Dat is een veel relevante vraag. Oftewel, sta je stevig in je schoenen en op je eigen benen? Zo ja, dan ben je misschien pas er klaar voor... om een ander mens mee te nemen op zijn of haar leefspad. Daarover praat met kinderen. En nou ja, ze heeft nog even over de man. Dat het ook belangrijk is dat je een man hebt die ook wil helpen de wc schoon te maken. Die s'nachts de baby wil horen huilen. En die eigenlijk wel zes kinderen met jou wil... En als je dat allemaal hebt en je staat stevig in je schoenen, ga er dan voor. Zij had dat twintig jaar geleden. En zegt ze, lees ook het boek van Guus Kuijers. Het geminachte kind voordat je aan kinderen begint. Dan uh, kan je verhalen lezen in dat boek over kinderen die eigenlijk niet echt gewenst waren. Het zijn een heel heftig verhaal te zijn. En het is een goede reality check om te kijken of je er dan echt aan toe bent. En met die volgende vraag wil ik meteen uh, Chris verwelkomen in de show. Chris, goedenacht. Goeiedag. Chris, je bent 19 en wil. Je wil kinderen. Pedro, aan toe. Je wil kinderen? Ja, samen met mijn vriend. 19 jaar, samen met jouw vriend? Ja. Dus jullie zijn een homo-stel. Ik noem het maar even zo heel, heel, heel, heel lomp, noem ik het even. Ja. Nee, dat is gewoon zo. Ja, dat is ook gewoon zo. Maar we hadden eerder in de uitzending uh, hoorden we Edwin praten, uh, zelf ook homo. En die zegt: Ja, ik vind kinderen toch echt iets voor een vader en een moeder. En ik vind dat moderne van de twee man of twee vrouwen een kind adopteren, dat vind ik toch een beetje, dat werkt niet helemaal voor hem, zei hij. Hij is zelf homo. Maar daar, daar kan jij dus niks mee met die mening. Want jij ziet dat heel anders. Nee, ik zie dat inderdaad heel anders. Maar wij willen het ook niet adopteren. Jullie willen zelf kinderen? Ja. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, zijn zus, die willen onze draagmoeder worden. Oh, wauw. Echt waar. Dus dan is het met het eitje van zijn zus, met jouw zaad. Dat wordt ergens in een soort petri schaaltje bijeengebracht. Bij, bij de zus van je vriend uh, in de baarmoeder geplaatst En dat, dat wordt dan de baby. Ja, dat klopt. Wauw. Maar jij bent 19 jaar, want daar hebben we natuurlijk vraag over die biologische klok. Vier jaar in een vaste relatie en je vriend is 25. Dat klopt. 19 is vrij jong, voor mij. Ja, dat verlaat ik ook al. Maar hoe was het jouw biologische klok die in één keer toch echt ging tikken? Dat je dacht, nou, ik voel het, ik ben er klaar voor, ik wil het graag. Hoe ging dat dan? Nou, mijn vriend die begon er voor over. En ik dacht, hij maakt een grapje. En een week later begon hij er weer over. Dus toen had ik zoiets van, nou, meent het toch echt? En toen kreeg ik ook echt zelf het gevoel van, ja, ik wil het ook wel. Ik ben er ook wel klaar voor. Maar hoe, hoe voelt dat dan bij een man? Bij, bij een vrouw is het, ik neem even mezelf als voorbeeld... dat je opeens kinderdingen echt te schattig vindt. Ik liep bijvoorbeeld vanmiddag nog mijn huis uit. En uh, uh, bij mij in de buurt hadden ze zo'n uh, klein schooltje... Of een klein, op het plein hadden ze een soort poppentheater opgezet. En dan waren er allemaal van die hele kleine stoeltjes. En er zaten dan hele kleine mensjes op. En er werd een soort levend poppenspel gespeeld. En die kinderen die hielden het niet meer. En krijzen en lachen en klappen. En toen dacht ik echt zo: oh, kijk die schattige kinderen. Dus volgens mij is dat het gevoel bij vrouwen. Ze doen: oh, kijk die leuke kinderen daar. Pipipipipip. Wangetje knijpen. Hoe voelt dat dan bij een man? Een biologische klok? Ja, ongeveer hetzelfde. Ja? Ja, ik werk dan zelf ook met kinderen, dus ik heb ook zoiets van, ja, leuk. En hoe reageert de omgeving? Want de omgeving is bij die hele biologische klok ook toch wel een belangrijk onderdeel. De verwachtingen die er zijn. Hoe reageren mensen als jij zegt, nou, mijn vriend en ik uh, gaan samen voor een kind? Dat, um, de ene reageert er heel leuk op. Mm -hmm. En ja, wel, Ik woon dan zelf in een christelijk dorp en die zijn echt heel erg van nee, niet doen en die zijn zo veel tegen ons. Oké, okay, jij woont in een christelijk dorp. Word je überhaupt geaccepteerd met je geaardheid? Nee, niet door veel mensen. Ook niet? Oké, okay, dus het is al een beetje moeilijk dat jij homo bent. Maar nu kom je dan inderdaad met het nieuws van, goh, samen met mijn uh, vriend wil ik een kind. Wat zijn de meest vreemde reacties die naar je toe worden geslingerd? Um, dat als kind niet levend geboren zal worden. Dat de kans daarvoor al heel klein is. Dat jullie kind niet levend geboren kan worden? Ja. Yep. Dat zou God Waarom niet accepteren. Oh, oh. oh. En ja, wat zeg jij dan? Ja, ik heb gezegd: van uh, God heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Dus hij kan mijn kind ook goed maken. En, en, en, en daarmee is voor jou de zaak afgedaan? Of, of, of komen er toch ergens twijfels in het spel? Dat je denkt: misschien als mensen zo heftig reageren. En, uh... Um, nee, er komen geen twijfels in het spel door een van mensen... want het is ons leven en wij willen het heel graag. Ja, oké. Okay, dus jullie hebben gekozen ervoor. Jullie gaan het doen. W wat nu dan? Wanneer, wanneer gaat er dan plaatsvinden? Wat gaat er nu gebeuren? Nou, we hebben nog geen datum geprikt. Ik vind het echt in één keer heel spannend. Of zo. Jij ook, <lacht> hè? Hoor ik aan je stem? Ja, dat is klopt. <lacht> er lijken er ook vrienden van mij mee. Oké, okay, dus horen die het voor het eerst of wisten die het al? Um, eentje die hoort het voor het eerst en die, uh, die hoort mij ook zie ik ook via MSN en die kijkt me heel raar aan. Oké, okay, die kijkt je nu heel raar aan. Oké, okay. nou ja, de baby moet wel een ster worden, want nog voordat hij überhaupt verwekt is, is hij al onderwerp van gesprek op de radio. Ja toch? Ja, inderdaad. Maar wat gaat er nu gebeuren? Nou, wij gaan uh, met zijn zus bespreken van uh, wanneer zij het meest vruchtbaar is. Ja. En uh, afspraken maken in het ziekenhuis en kijken hoe dat gaat. Dus elk moment zou in elk geval... Maar, maar even, even iets heel knullers, maar dan op een moment... Dit is een beetje gek. Op het moment dat de zus van jouw vriend vruchtbaar is... Moet jij dus ergens in een ziekenhuis snel uh, je, je, je, je kwakkie in een potje uh, produceren... En, en dan vanaf daar? Ja, dat is inderdaad uh, hoe het moet gaan. Jongen. Wat romantisch. Bel je ons even als het gelukt is? Dat ga ik zeker doen. 0800 1121 0800 1121. Chris, dank voor het bellen en we spreken elkaar snel. Alvast gefeliciteerd. Dankjewel en fijne avond. Dankjewel. Reacties zijn natuurlijk altijd welkom. We hebben het over die beruchte kinderwens... die heel veel mooie dingen met zich meebrengt... maar ook heel veel kapot kan maken. 0800-1121 als je wil reageren. Kan ook via de sms, dat is lekker makkelijk. Sms dan naar 9090. Dan uh, tik je de, woord uh, de letters van Lust in. De L, de U, de S en de T. Dan doe je een spatie En dan geef je je mening over bijvoorbeeld Chris verhaal Of bijvoorbeeld iets uh, over iets wat ik heb gezegd. Uh, en dan zorg ik dat je in de uitzending komt. Je mag ook mailen. Dat mag naar lust.bnn.nl Josh Lekker ding. Ongelooflijk lekker vijf. Heb ik klaarstaan met haar plaatje over hoe wat je het universum instrooit... dat het ook weer terugkomt. Karma. Oh yeah, yeah. Uh -huh. If I was just a little bit stronger, baby... Could have made it last a little bit longer, maybe... Could have made it on my own, I shoulda just let you go, I should have been a little bit stronger, baby, if I was just a little bit sweeter, baby, I know, I know, I know, I wouldn't be here alone, thank God I'm a little bit meaner, baby. I am what I am, you did what you did, I'm glad I'm not a been a little bit smarter baby i try not to see when you are on and up for of me you could have tried a little bit harder baby i am what i am you did what you did periode geweest dat ik dacht, nou, ik ga echt nooit trouwen. Als, als heel klein meisje dacht ik, nou, dat lijkt me wel leuk. Maar dan dacht ik, dan is het gewoon een leuk feest. Ik had niet van die dromen over witte jurken. Maar toen in de puberteit dacht ik, nee, trouwen, fucking ouderwets, dat ga ik niet doen. Ik ga helemaal niet die conventionele kant op. En nu dat ik uh, bijna 30 ben en hartstikke lief ben, is het opeens weer op de agenda, dat trouwen. Maar meer als idee... Ik vind het gewoon een romantisch idee dat je dan tegen iemand zegt... nou, we gaan proberen zo lang mogelijk bij elkaar te blijven. Noem je dan eeuwig trouw. Dan dat ik me daar echt iets bij kan voorstellen. Gelukkig belde toen Lisette. Zij is 18, nee, ze is 24 en trouwde op haar achttiende. Lisette, goeienacht. Goeienacht. <lacht> Lisette, je trouwde op je achttiende. Ja, klopt inderdaad. Ja. Waarom? Waarom? Nou, omdat wij dat toen allebei heel graag wilden. Want had je al lange relatie? Uh, we hadden toen twee jaar relatie. Oké, okay, met een B. Dus je ontmoet elkaar als jij 16 bent. Op ja. een gegeven moment zijn jullie twee jaar samen. Hartstikke jong. Jullie gaan nog van alles doen. Misschien gaat de een nog studeren. Misschien wil je nog een tijdje in het buitenland wonen. Dat kan allemaal als je zo aan het begin van je leven staat. Maar jullie zeiden, nee, wij gaan trouwen. Ja, inderdaad. Ja. Hoe werkte dat? Wie begon daarover? Nou, kijk, we zijn allebei wel gelovig. Dus dat heeft er ook mee te maken. We wilden niet uh, samenwonen zonder getrouwd te zijn. Okay. Dus dat speelt ook wel een rol. En dat um, ja, was gewoon echt allebei iets wat we, ja, wat we samen wilden. Oké, okay, nu las ik laatst een leuk interview met onze Sophie, Sophie Hilbrand, in De Gracia. Uh, waarin zij vertelde: Soms als ik eraan denk, dan realiseer ik me dat het toch wel heftig is om te proberen je hele leven bij een man te blijven. Heb jij ooit ergens die gevoelens gehad dat je dacht. Ik ben heel jong, ik ben nu vreselijk verliefd. Maar het zou toch zomaar kunnen dat ik daar over twee jaar heel anders over denk? Um, nou, weet ik eigenlijk niet. Ik heb wel altijd zoiets gehad van: nou ja, ik wil wel gewoon met hem proberen de rest van mijn leven te, samen te zijn. En um, kijk, ik denk dat je ja, altijd wel eens even iets tegenkomt... dat je denkt van, Hé, goh, vervelend dit of weet ik veel wat. Maar ja, ik heb altijd zoiets gehad van, nou, ik vind hem wel zo leuk. Ik zou ook niet weten wie ik dan wel zou willen, bijvoorbeeld. Oké, okay. maar je, net als wat je net zegt, uh, kom je dingen tegen in de relatie. Ik heb altijd nog, ik heb nog niet zo lang een relatie, hoor. Maar ik heb altijd nog uh, ergens in het achterhoofd het idee van... nou ja, goed, stel nou dat het niet klopt of dat het niet werkt... dan kunnen we allebei onze eigen weg gaan... Zet het niet ook extra druk op de relatie als je zo vroeg in het leven trouwt samen? Oh, dat denk ik juist niet. Ik denk nee? juist dat het wel een heel fijn gevoel is. Als je dan zeg maar echt zegt, van, nou, wij kiezen voor elkaar en we willen echt de rest van ons leven met elkaar delen. Ik denk dat het juist meer een soort van rust geeft, omdat het een extra druk geeft. Extra rust zeg je, oké. Okay. Ja, ja, gewoon zo van, nou, wij hebben er allebei voor gekozen... om in ieder geval altijd te proberen om er samen uit te komen. Ja, oké, okay, dat vind ik wel romantisch. Ja. Is, er iets, is er iets veranderd nadat je ja-woord aan elkaar geeft? Wat verandert er in de relatie? N uh, nou ja, wij zijn toen ook gaan samenwonen, want wij wonen daarvoor nog niet samen. Dus dat was wel een uh, verandering. En nou ja, We waren vanaf toen dus veel meer samen. Dus ja, heel praktisch gezien was het wel, wel anders. En, nou ja, voor de rest... Ja, voor de rest denk ik niet. of eigenlijk. Ja, ja, je bent gewoon veel samen, maar dat ja, waren we daarvoor op zich ook wel. Ja. Dus eigenlijk is, het, eigenlijk is het gewoon... Behalve dat je elkaar vaker ziet, is er niet al te veel veranderd? Nee, nee. Liset geef mij advies. Ik vind het <laughs> idee van trouwen super romantisch. Ja? Maar ik denk ook meteen... ja men, ik ben, kom zelf uit een uh, gebroken gezin, ouders gescheiden. Ja. Ik denk, ja, hoe groot is de kans dat het ook echt stand houdt? Wat zeg jij als jonge, getrouwde vrouw tegen mij... waardoor ik misschien toch in één keer denk... nou, een huwelijksbootje, dat is misschien nog wel een bootje waar ik in moet stappen? Nee, ik vind sowieso kijk, je moet het echt zelf weten of je het wil doen. Want je moet het denk ik echt <lacht> alleen doen als je er echt helemaal achter staat. En als ja, okay. je partner er ook achter staat. Want ja. anders wordt het denk ik sowieso een beetje kansloos. <lacht> maar ja, vindt... um, ja kijk... Het, het, het heeft voor mij gewoon wel goed uitgepakt tot nu toe. En ik ja, ik zou het niet anders gedaan hebben als ik het nu overnieuw zou doen. Oké, okay, ja, ik... jij zou het niet anders doen. Hoe lang zijn jullie inmiddels samen? Vijf jaar. Vijf jaar, oké. Vijf jaar getrouwd, ja. Vijf jaar, okay. jaar getrouwd. Ja. Wauw. Nou ja, ik moet je eerlijk vertellen, Lisette, dat ik wel nu laat... Want ik kan, ik, ik kan me dan ook zo laten meeslepen, hoor, door die fantasie. Ja. Nu laatst heb ik wel voor het eerst... Oh, dit is echt triest dat ik dit ga toegeven. Maar ik heb voor het eerst zo'n soort, zo soort bruidstijdschrift gekocht. En zo heel subtiel zo op de keukentafel zo neergelegd. Maar kijk, dat mijn vriend vroeg wat is dat. Ik zei, oh, het is een tijdschrift dat ik heb gekocht. En nu gaan jullie trouwen samen, of niet? Nou, dat, nou ja, de, ik, denk, ik denk dit is wel een manier om in elk geval het gesprek een keer aan te zwengelen. Dus wie weet. Ofzo. Ja, dus, ja. dus als je over een jaar hoort van nou, die twee zijn getrouwd... dan weet je dat en dat tijdschrift en dit gesprek waarschijnlijk ja. hebben bijgedragen aan dat huwelijksbootje. Nou, heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Ik ga je volgen. <laughs> heel goed. Hey, Liset hartstikke leuk dat je belde. Succes ja. met je huwelijk. En uh, ik ja, zou het, vind het leuk vinden, ja, bel ons over een tijdje nog een keer, over een jaar... En vertel hoe het dan gaat. Dan hebben we vast ja, wel weer een show hierop gehad. Dat zal ik zeker doen. En nee, jij hebt succes alvast met de voorbereidingen dan. <laughs> Dank je wel. Ik moet jurken gaan shoppen man. Dank je wel. Goeienacht. Succes. Hey. Doeg. Verwachtingen en die biologische klok. En in dit geval hebben we het dan even over trouwen. Wat is je standpunt daarover? Is trouw iets hopeloos ouderwets? Of is het juist iets van nu? Is dat juist iets wat je aan moet gaan, een avontuur? En geeft het inderdaad, zoals zet zegt, meer rust aan de relatie? Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw ervaringen. 0800-1121 als je met me wilt bellen. Maar je mag me ook mailen. Je mag naar lust.bnm.nl Radio 1, 1. 1. 1. Lust. En ondertussen knalt het erop los op de, uh, op de sms. Ik heb hier een smsje. Uh, mensen nemen kids uit egoïstisch oogpunt. Denk alleen maar aan eigen geluk. Terwijl deze wereld niet meer leuk is en er ook helemaal geen plek meer is op deze wereld. Oké, okay, wauw. Goed, dan over, uh, over Tom Gorny nog even. Tom Gorny die zei van, ga, ja, vrouwen zitten gewoon biologisch uh, in een andere kalender dan mannen. Die zijn op andere momenten hot en sexy. En daar kwam een reactie op van, ah, klopt, vrouwen zijn gewoon niet meer aantrekkelijk na 35 of zo. Hebben allerlei eisen en, uh, en uh, veel te moeilijk. Jonge vrouwen zijn lekker impulsief en veel relaxter. Wauw. Goed, en daar komt dan ook weer een reactie op. Zeker inderdaad waar. Ik ben een best goed uitziende man van 36. En ik ook vind uh, vrouwen van mijn leeftijd niet meer aantrekkelijk. Te, ze zijn te oud voor kinderen en brengen te veel problemen met zich mee. Ik vind deze laatste twee reacties best wel kloten om te horen. Dat betekent, dat betekent dat wij voor sommige mannen na 35 gewoon afgeschreven zijn. Nou, wat is jouw mening? Bellen 0800 1121 of uh, sms'en naar 9090... En dan lust, spatie, en dan je mening. Ik wacht erop. Radio 1: 1, 1, lust. I en. En. Ben jij nog grappiger dan Koen en Sander? Uh, sexier. sexier dan Geraldine. Kunnen Dennis en Valerio hun spullen pakken als jij bij PNN binnenkomt? Grijp je kans en join us. Bij PNN University. De radio. En tv-opleiding. Van BNN. Heb jij een briljant idee voor een nieuw programma? Nou dat is, dat is mooi. Want wij zoeken niet alleen mensen die in de spotlight willen staan. Maar ook achter de schermen is er plek voor talent. Dus kun je niet wachten om aan je PNN-leven te beginnen? Kijk dan als de donder op University.nl En schrijf je in.